In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Eemnes en Afrit Bunschoten 5 kilometer. En richting Amsterdam staat 7 kilometer tussen Naarden en knooppunt Diemen. En dat komt door een ongeluk. Je hebt al ongeveer een kwartier vertraging. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Daar staat tussen de knooppunten Rotterpolderplein en Velsen 4 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 And Ja. Soms zijn er van die platen die hebben uh, geen uitleg nodig. Het is gewoon het gevoel van vandaag. You will en de nieuws. If this is it op Hardem 105 en uh, ZFM. En dat is een tijd geleden dat ik dat heb gezegd. Ja, Goedemiddag Rudy. Leuk dat jullie er zijn mannen. Albert-Jan Vos en Rob Harms van ZFM Sanford. De komende drie uur gaan wij, uh, wij het leukste week. radioprogramma van uh, dit hele zomerweekend maken. Want we hebben een, een hoop gasten. Um, Zullen we, zullen we even, gewoon even doornemen wie we, allemaal, wie we allemaal hebben? Ik denk dat ik beter even per uur kan gaan, gaan <laughs> Want het wordt druk. Krijgen, het wordt heel druk. We gaan straks naar live muziek. Daar ja. vind jij alles van. Uh, we gaan schakelen natuurlijk met onze verslaggever Willem van Densen over het Speedpark Zandvoort. Want daar wordt momenteel de, de, de tweede race dit weekend ja. reden Met nog 37 minuten te gaan. Staat ook oh, om uh, um, um, extreem momenteel uh, bovenaan. Maar ja, de pitstops zijn bezig. Daar okay. Laten ik meer over van, uh, van Willem. En als het goed is, komt de baas van het uh, Tropicana Festival. Wat was gisteren. Zijn was jullie nog geweest? Uh, Heel even, heel even. <laughs> um, was het zo leuk dat je denkt van ik moet nu weggaan omdat anders mijn hoogtepunt voorbij is? Het werd wel heel druk hoor, Rudy. Ja, was echt. Echt heel druk? Ja, maar wel heel okay. gezellig. Heel gezellig, hij komt zo meteen langs. De baas Ton Ariensen komt uh, straks langs. Hij is niet alleen verantwoordelijk voor dit, dit weekend, het Tropicana Festival. Hij ja. is ook uh, baas van uh, de andere muziekfestivals. Dus we gaan eens dus even bijpraten hoe het allemaal verlopen is. Of hoe okay. het goed gegaan is. Ja. Dus, uh, en voor de rest natuurlijk veel muziek. Veel ja. muziek sowieso. De selectie van Koninklijke HFZ, die lunch vandaag bij de haven van Zandvoort. Dus we gaan... Aan de nieuwe trainers spreken. En zometeen live muziek van Ariane. Dus dat is, dat is tof. Blijf luisteren.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 Upon a time in a town called pity, a very depressing place where everyone feels shitty. A boy came and said, "I'm doing fine." I'm doing fine. Well, all the people turned a stupid head. Did you hear what the boy just said? He must be complete. As happy could be dangerous. Well, then the boys today was tune again, and people somehow started smiling when they realized how blunt they'd always been.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 uh, hoe relatief ook dingen zijn. Lullaby. Take me up high, bring me down low, Sing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 Hartstikke leuk. Mannen, ja, geweldig. Ja, nee natuurlijk, absoluut. Bedankt jongens, leuk dat jullie. Het mooiste uitzicht van Nederland. Mannen van ZFM. Ja, helemaal stil. Helemaal stil van. Fantastisch, hè? Leuk. Ariane, dankjewel. Bedankt voor je komst. Zometeen hebben we een gesprek met de baas. De baas der bazen van gisteravond. De baas van het Tropicana Festival. Zometeen. Maar eerst de Willem, hè? 100. En Willem natuurlijk van DTM. Ja.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 Het weer. Okay. Een koud windje door de ja. straat. Het weer dus, uh, oké. Okay. Muzikaal een 10. En uh, voor het dansen eigenlijk een 11. Ja. Maar dat gebeurde bij de, bij de Yanks. Okay. Die, hadden, die hebben daar een prima dansvloer helemaal overdekt. Uit de wind, dat is perfect. Oké, okay, gisteren was dus het uh, Tropicana Festival uh, in Sanford. Uh, Rob, jij bent er even geweest. Ik ben er even geweest. Kun jij een was... sfeeromschrijving geven hoe jij het gisteren hebt beleefd? Ja, het is gewoon heel gezellig, Rudy.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 Ja, als organisator op zo'n avond loop ik eerst alles een beetje te controleren of iedereen zich wel aan uh, alle afspraken houdt. Ja. Nou, dat is goed gelukt. Okay. Daarna ga ik wat meer genieten. En dan uh, luister ik naar Benst, die ik uh, misschien voor het volgende jaar wil nodig. Heb. Okay. Want zijn er uh, nog dingen gebeurd waarvan je denkt nou, dat is nog wel uh, een verme uh, vermelding waard Positief of negatief?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 En dat is de Jamal Thomas Band uit Den Haag. Jamal Thomas Band. Even koekelen. YouTube. Je weet niet wat je hoort. Werkelijk gigamooi. En uh, dat is op, uh, zoals gisteren, het Tropicani Festival was het helemaal door het centrum van Frankfurt heen. Dus dit speelt zich af op één podium. Op één podium, ja. Oh, Oké, okay. dus in, op het Raadhuisplein. Op het Raadhuisplein. Nogmaals, het is 6 augustus. 6 augustus. Maar de Haarlemmers kunnen beter op een dag eerder komen. Want uh, op vrijdag... Uh, <laughs> Als je, to, je gezellig je wil het... zitten met een drankje, dan moet je op 5 augustus komen. En dan is er live jazz bij Laurel Hardy. Daar treedt op Boem. Boem is een uh, DJ en een saxofonist. Bij Nuf treedt op Adam Spoor. En in de Yanks zit... Weet ik niet. Allemaal, nou, bijna allemaal uit je hoofd. Ik ben, ik ben 24, Ton. Um, zou je het voor mij ook aanraden? Jazz uh, bij the beach? Wat zeg je? En zou je, zou je ik ben 24, hè? Yep. Zou je het mij ook aanraden om erheen te gaan? Zeker op 6 augustus en zeker bij de Jamal Thomas bent. Waarom? Waarom is dat voor... Dat want is, je kan zeggen, weet je wel, jazz funk, heeft... Dat is funky Jess? Een funky dat jazz, is, okay. Heerlijk, je kunt niet stil blijven staan. Oké. Okay.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 Tot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 Hey, geen Willem meer hoor. Geen Willem. Het is gek, want uh, is het daar druk mm. of zo? Dat, dat hij uh, misschien te maken heeft met uh, uh, storing of zo? Is het, is het een druk bezocht weekend? Ik het is uh, behoorlijk druk uh, daar op circuit op dit Veel moment. Veel Duitsers, hè? Maar we hebben wel goed nieuws hoor. Willem komt straks ook uh, naar okay. de haven toe. Dus uh, als de verbinding niet gaat lukken, dan, uh, dan spreken we straks uh, Willem voor deze uh, om half vijf. Oké, okay, dat doen we nou, dat sowieso. Je, ik kan in ieder geval al mededelen dat de wedstrijd nog uh, 3 minuten 50 duurt en momenteel Jamie Green op een pol ligt.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 it just like you're supposed to hey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 Weer niet, hè? Weer niet, Weet je, Willem komt straks langs. Half vijf is hier op Misschien kunnen we gewoon zo'n blik met een touwtje ertussen. Dan naar het circuit. Want volgens mij werkt dat nog beter dan dit. Maar goed. Dankjewel. Albert-Jan heeft trouwens het scherm voor zich van de race. Kan je nog een update geven? De laatste ronde is ingegaan. En momenteel, Jamie Green ligt op Paul. Gevolgd door Paffett en Morero. En vier Witman en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 Say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 Zich ook snel aanpassen. Het is natuurlijk heel erg wennen. Hè. Toch een, uh, ja, een andere trainer, jongens die jarenlang uh, eh, onder de uh, wind van uh, Pieter uh, hebben getraind. Ja, ja. ja en dan uh, komt er een nieuwe trainer. Dus uh, eh, er, waarschijnlijk toch ook wel wat, wat andere oefenstof. Overal komt dat vaak wel op hetzelfde neer. Maar ja. tot nu toe.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 Tegen de Kossakken Bedankt voor je komst. Dankjewel. Dit is Haarlem. 105.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 Zandvoort. <laughs> Oké, okay, ja. uh, zometeen. Uh, blijf luisteren want waarschijnlijk hebben we ook nog meer spelers van eh Koninklijke HFC te gast zo meteen. It's gonna be I'm making my way oh to my favorite place. I got to get my body moving and shake the stress away. I wasn't looking for nobody when I look my way fast book at the day. Yeah.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 Around my waist, just let the music play. We're hand in hand, just a chest. Now we're face to face, 'cause I wanna take you away. Let's escape into the music, DJ, let it play. I just can't refuse it. Like a way you do this, keep on rocking to it. Please don't stop the.